De zogeheten veilige zones in Syrië, waarvan Iran, Rusland en Turkije er gisteren overeenstemming hebben bereikt, moeten voor zeker zes maanden blijven bestaan. Het akkoord maakt volgens Iran, Rusland en Turkije de weg vrij voor medische hulp en noodhulp. Rebellengroepen zien niets in het akkoord en de Verenigde Staten en andere westerse landen doen niet mee aan de overeenkomst. De grootste paardenmarkt van Nederland in het Drentse Zuidlaren duurt dit jaar opnieuw korter. Ook krijgen de paarden meer ruimte. De organisatie heeft dat besloten in verband met strengere regelgeving die in de maak is. De dierenbescherming voert al jaren actie tegen de honderd paardenmarkten in Nederland. Grootste kritiekpunten zijn dat de dieren vaak over grote afstand worden aangevoerd, soms slecht behandeld worden en gestrest raken van de markt. In het Zeeuws-Vlaamse Hulst zijn vanochtend honderden Belgen neergestreken om gemeneesmiddelen in te slaan. Acht bussen met zo'n 400 Belgen kwamen naar Hulst als protest tegen de hoge prijzen in België. Een Vlaamse huisarts had de actie georganiseerd. Alleen al een neuspray kost in België ruim 20 euro meer. Dat komt onder meer omdat Belgen minder betalen aan ziektekostenpremie. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 15 graden op de wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. Morgen met name in het zuiden bewolkt. In het noorden eerst nog zon, maar later trekt daar ook bewolking over. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 in Zalfvoort, een gratis of 17. Dus we mogen zeker niet klagen... en genieten van het uh, mooie weer. Nou, bij uur 2 van Zalfvoort op zaterdag... houden uiteraard rekening met het mooie weer. De eerste plaats naar het nieuws en weer... van 3 uur was van Daft Punk... en de weekend, I feel it coming. Ja, uur 2 van dit programma... wat gaan we daarin allemaal uh, doen, Albert-Jan? Nou, uitgebrei uh, uit uiteraard rond de klok van half 4... zoals je van ons gewend bent... de uitgebreide evenementenagenda...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 Dan uh, gaan ze te hè, deze dames. Ja, de cultiuswoner van Jordan de klassieker van Cindy Lauper. We gaan weer naar uh, Lissebroek uh, schakelen, naar Henny Rueckerts, live aanwezig... bij de wedstrijd van vandaag, KGA, SV, Zandvoorts. En natuurlijk de vraag, uh, Hennie, gaat het al wat beter met SV, Zandvoorts? Ik heb uh, heel erg slecht nieuws te melden, want het is inmiddels 2-0 voor KGA...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 Duidelijk gezien dat de man die scoorde buiten spel stond. De scheidsrechter ging er niet op in. Daarna was er een heel raar geval aan de andere kant.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 Ja, deze single van de Youth Corporation is terug te vinden in de Disco Top 100. Echt heel terecht natuurlijk, hè? want het blijft een lekkere plaatsje hoor, de Rock the Boats. Ja, de boot heeft uh, SV Zandvoort tot, tot nu toe nog even gemist uh, daar in uh, Lissabroek. Uh, de wedstrijd vandaag Kagia tegen uh, SV Zandvoort. Op die moment uh, 2-0 in de rust. Ja, daar is uh, onze collega Henry Rukert natuurlijk niet voor uh, naar Lissabroek gegaan, uh, Albert-Jan. Nee, maar die scheidsrechter wel, uh, als ik hem uh, goed, goed ja, geïnterpreteerd ja, heb. Ja, ja, ja. Goed. Uh, tijd voor uh, nieuws? Ja, tuurlijk. Nou, uh, gisteren uh, werd de expositie Circus Apenstaatje Zandvoort geopend...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 say I love you if you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 Ik ben crazy for you. Ik ben crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you. And you know it's true, I'm crazy, crazy for you. Je hoorde een plaatje uit de begintijd van Madonna. De tijd dat ze heel veel mooie, mooie singles heeft gemaakt.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 Dat allemaal morgen op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere prachtige evenementen van het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuizandvoort.nl. www.circuizandvoort.nl. En ook aan de yogaliefhebbers wordt morgen gedacht. Want op het strand van Zandvoort wordt morgen bij Strandtent Azuro... het buiten-yoga-seizoen officieel ingevuld.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 Combineer de Artwalk met een strandwandeling en loop Beach Club Team Winnen voor het overzicht ten stoonstelling en speciale Artwalk menu. Dat allemaal Art uh, Artwalk op 13 mei van 12 uur 's middags tot en met 14 mei 5 uur. Meer informatie kunt u vinden op facebook.www.facebook.com/zandkunstencultuur. www.facebook.com/zandkunstencultuur. Dat allemaal 13-14 mei Artwalk Zandvoort.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 Je weet het maar nooit, eh, Albert-Jan. Misschien komt het allemaal nog goed, hè, daar in eh, Lissabroek. De wedstrijd KGA tegen SV Salford 1. Op dit moment een gelijk spelletje daar. Het staat 2 eh, tegen 2. Maar we hebben nog wel even te spelen. Dus uh, nog kans uh, voor SV Salford. Wel iets waar met teamman, maar je weet het maar nooit. Nou, de heren van de veteranen 1, die spelen vandaag uit tegen Sporting Martinez. Daar stond het bij rust 0 tegen 0. We hebben nog geen andere melding gekregen. Dus waarschijnlijk ook daar een gelijk spelletje op dit moment... Op dank die ze van 4 uur met Laura Benken. Hier is de self control.